Als eerste nummer zit Roxie Harden speciaal lied over liefde en trouw opgedragen aan haar zo teer bemende man, Emes. Als het ik goed, als het ik fout, ik weet toch dat hij echt van me houdt. Zo heerlijk dus die lieve knuffel van mij. Zeg ik nee, al zeg ik ja. Hij loopt me gedwee als een schoot hondje na. Zo heerlijk duf, die lieve knuffel van mij. Zijn borst niet breed, bepaalt geen atleet. ziet meteen hoe het ziet, hoe hij me aanbiedt. Stel nou dat ik een moord heb begaan, dan roept hij meteen, ik heb het gedaan. Aandoenlijk brood, maar veel zit er niet bij. Dan mag zeggen, zeker wel zijn gezin in zijn huis beschermen. So dus ik it. kom thuis van mijn werk van de garageagent. Ik zie hem zo door het raam naar binnen klimmen. Uh -huh. terwijl mijn vrouw rog zijn, ligt te slapen. Zo hier lukt hij, die lieve knuffel van mij. Ik bedoel, uh, hij had er kunnen aanranden, of zoiets. Snapt u waar ik naartoe wil? Aanranden. Ik snap het. Ja, of zoiets, daar moet je toch niet aan denken. hè? Maar goed, dat ik op tijd van mijn werk thuis kwam. Ik bedoel maar, ik bedoel maar. Een knuffel van mij. Fred Casey. Fred Casey, Want dat is toch geen inbreker? Mevrouw kent hem wel goed, al onze meubeltjes komen van hem. En ook qua brein is hij klein. Dus ze loopt tegen me, ze zei dat het een inbreker was. U bedoelt dat hij al thuis was toen u thuis kwam? Ja, nee nee, ja, er lag een laken over hem heen en ze kwam met een vaag verhaal over een inbreker. En ik moest zeggen dat ik het had gedaan, want wij konden ons niks maken tijdens. Ze. Nou, hij heeft me verleend. Nou, inbreker, Dat ik nou kan mevrouw op de sofa ligt met